Verstandiger dan de tsaar. Lang geleden werd Rusland geregeerd door een tsaar. Tsaar is het Russische woord voor keizer. De tsaar ging elke dag naar de kerk en op weg daarnaartoe kwam hij langs een boerderij. Op een dag zag hij de boer die op het hek een pijp zat te roken. De tsaar gaf zijn koetsier een teken dat hij moest stoppen. De boer viel op zijn knieën. Het is een grote eer voor een arme boer als ik dat u hier uw koets laat stoppen, zei hij. Verbaasd zei de tsaar, u spreekt niet als een boer. Van wie hebt u die goede manieren geleerd? Mijn dochter zegt dat woorden de kostbaarste dingen zijn die een mens bezit. En dat we ze daarom goed moeten gebruiken. Je dochter is een verstandig meisje, zei de tsaar. Majesteit, zei de boer. Mijn dochter is het verstandigste levende wezen in heel Rusland. Het verstandigste levende wezen in heel Rusland, herhaalde de tsaar. Ja, majesteit, antwoordde de boer. Verstandiger dan ik, vroeg de tsaar toen. O, oh, schrok de boer, want hij wist dat hij iets doms had gezegd. De tsaar zei niets en gaf zijn koetsier opdracht verder te rijden. Later op de dag kwam de tsaar terug naar de boerderij. Hij gaf de boer een mand met eieren. Hier zijn 36 eieren, zei hij. Geef ze aan je dochter... En zeg haar dat ze morgenochtend uitgebroed moeten zijn. Als het haar niet lukt, dan zwaait er wat. En het tsaar reed weg. De boer staarde naar de mand met eieren. Het waren geen bruine of witte eieren. Nee, ze waren felrood van kleur. Wat zijn dit voor eieren? vroeg hij aan zijn dochter toen hij de mand binnengebracht had. Zijn dochter pakte een van de eieren uit de mand en zei. Dit zijn hard gekookte en geverfde eieren. Die kunnen niet uitgebroed worden. O, oh, wat moeten we nu doen, jammerde de boer. Wees maar niet bezorgd, vadertje, zei zijn dochter. Ik zal wel iets bedenken. De volgende morgen kwam de tsaar naar de boerderij. Het boerenmeisje was aan het werk op het veld. Ze was gekookte tuinbonen aan het zaaien en riep voortdurend, Gekookte bonen zal ik zaaien, maar zullen gekookte bonen ook groeien? Je vader zei dat je een verstandig meisje bent, zei het tsaar, maar als je denkt dat gekookte bonen zullen groeien, vind ik je dom. Wat wil je hiermee bereiken? Hetzelfde als de goede tsaar, die van mij verwacht dat ik gekookte eieren kan laten uitbroeden, antwoordde het meisje. De tsaar kreeg een kleur. Dit is inderdaad een verstandig meisje, dacht hij en reed weg. Toen de boer de volgende dag de deur opendeed, zag hij op de stoep een klosje katoenen garen liggen. Ernaast lag een kaartje met gouden randjes waarop geschreven stond. Zeg tegen die verstandige dochter van je... dat ze van dit klosje garen twee zeilen voor mijn zeilschip maakt. Als ze morgen niet klaar zijn... gaan jullie allebei de gevangenis in, de tsaar. De boer begon te jammeren. O, oh, o, oh, wat moeten we toch doen... Zijn dochter stopte het klosje in de zak van haar schort en zei, "Wees maar niet bezorgd, vadertje. Ze draaide het kaartje van de tsaar om en schreef iets op de achterkant. Daarna plukte ze een takje van de appelboom en zei tegen haar vader, brengt u dit maar naar de tsaar. Het meisje had op het kaartje geschreven, u weet dat mijn vader een arme man is. Hij kan dus geen spinnenwiel en weefgetouw voor mij kopen. Als de goede tsaar van dit takje een spinnenwiel en een weefgetouw kan maken, zal ik graag twee zeilen voor zijn zeilschip maken. Toen de tsaar las wat het meisje had geschreven, begon hij heel hard te lachen. Wat is dat meisje verstandig, riep hij uit. Hij liet een boodschapper bij zich komen en zei, Breng dit wijnglas naar de boerderij en zeg tegen het meisje dat daar woont... dat ik met haar trouw als ze voor morgenochtend met dit wijnglas de zee heeft leeggeschept. Het meisje moest heel hard lachen toen ze de boodschap hoorde. Ze pakte een houten kruk uit de keuken en zei tegen de boodschapper dat ze zijn paard even wilde lenen. Daarna reed ze naar het paleis. Ze maakte een diepe buiging voor de tsaar en zette het krukje voor hem neer. Goede tsaar, zei ze. De mensen in Rusland houden van u. Dus ik houd ook van u. Ik zou niets liever willen dan u een plezier doen. Maar er is een klein probleem. Aha, zei de tsaar. Dus bij nader inzien toch niet zo verstandig. Dat klopt, zei het meisje. Het is zeker niet verstandig, want als ik de zee schep in de rivier, zal het water weer naar de zee stromen. Dus als u met dit krukje een dam maakt in de rivier, zal ik met dit wijnglas de zee scheppen. De tsaar had grote pret. Je vader had gelijk, schaterde hij, je bent verstandiger dan ik. En om je te bewijzen dat ik een verstandig man ben, zal ik nog vandaag met je trouwen. Dat is het verstandigste besluit dat ik in tijden heb genomen. Het meisje dacht diep na en zei, ik wil met u trouwen, maar dan moet u me één ding beloven. Dit zaar keek haar aan. Ik vind het wel brutaal, maar vooruit, wat wil je? Belooft u me, zei het meisje, dat wanneer u me op een goede dag zult wegsturen, ik iets uit het paleis mag meenemen. Is dat alles? vroeg de tsaar. Goed, dat beloof ik. Nog dezelfde dag trouwde het arme boerenmeisje met het tsaar van Rusland. Vele jaren waren ze heel gelukkig met elkaar. Maar toen de tsaar ouder werd, begon hij zich steeds onvriendelijker te gedragen. Hij maakte ruzie met iedereen in het paleis, zelfs met zijn vrouw. Op een dag, toen hij weer een boze bui had, zei hij... Je denkt dat je zo verstandig bent, nietwaar? Nu, ik heb er genoeg van. Ga maar terug naar de boerderij en vergeet vooral niet je verstand mee te nemen. Zijn vrouw maakte een diepe buiging en gaf hem haar kroon terug. Dat is goed, zei ze, als je wilt dat ik ga... Doe ik dat. Maar laten we dan nog één keer samen een glas wijn drinken. Als je dat wilt, doe ik dat, bromde de tsaar en liet twee glazen wijn brengen. Toen de tsaar even niet keek, liet zijn vrouw een slaapdrankje in zijn glas vallen. Ze namen allebei een slok en een minuut later was de tsaar diep in slaap. De vrouw van de tsaar liet een grote kist halen en zei tegen de lakkei dat hij de tsaar erin moest leggen. Daarna gaf ze de opdracht de kist in de koets te laden. Vervolgens liet ze zich naar de boerderij van haar vader brengen. Een paar uur nadat ze daar waren aangekomen werd de tsaar wakker. Hij lag op de grond op een oude matras. Waar ben ik? vroeg hij aan zijn vrouw. Hoe durf je me te ontvoeren? Ik, de tsaar van Rusland. Zijn vrouw zat in haar oude kleren in een stoel bij het haardvuur te naaien. Maar lieve man, zei ze, op onze trouwdag heb je beloofd dat ik iets uit het paleis mocht meenemen als je me op een dag zou wegsturen. En het enige dat ik wilde meenemen was mijn man, van wie ik heel veel houd. De tsaar schaamde zich diep. En opnieuw besefte hij hoe dankbaar hij moest zijn dat hij zo'n verstandige vrouw had gevonden.